Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een grote aanval door Rusland zijn vanochtend steden in heel Oekraïne onder vuur genomen. President Zelensky noemt het een van de grootste Russische aanvallen tot nu toe. Volgens hem zouden er ruim 100 raketten en 100 drones zijn gebruikt. Deze Nederlandse luitenant-kolonel weet meer. Het lijkt erop alsof vooral de weerde infrastructuur is geraakt, zoals we dat al vaker kennen van de aanvallen natuurlijk. Um, maar nu ook door heel Oekraïne heen, weer in het, uh, in het oosten, in Kiev, in het midden van uh, Oekraïne in het zuiden bij Odessa en ook helemaal in het westen waarvan een Nederlandse politica ooit even weer dat het daar veilig was. Maar het blijkt dus niet zo te zijn. Bij de grote aanval zouden er vijf mensen zijn omgekomen. Ook raakten er tientallen mensen gewond. Op het Griekse eiland Creta is een Nederlandse vrouw van 19 ontsnapt aan een verkrachting. Dat schrijft de Telegraaf. Samen met haar vriend werd ze aangevallen door twee mannen. Een van de twee probeerde haar seksueel te misbruiken terwijl de ander toekeek. Het slachtoffer en haar vriend waren de mannen te sterk af en konden ontsnappen. De verdachten zijn opgepakt.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 En er is ophef over een veiling van spullen uit de Tweede Wereldoorlog in Friesland. Er zitten namelijk veel nazi- en NSB-spullen bij, zoals posters, boeken en medailles. Tegenstanders vinden dat die spullen niet verkocht moeten worden, maar dat ze ergens anders horen. Dit hoort in een museum. Daar zitten professionals, daar zijn mensen die deskundig zijn, die geen fantasieverhalen vertellen, die er niet een ongezonde fascinatie voor hebben. Toch denkt de veilingmeester dat het goed is dat deze spullen in de samenleving blijven, omdat ze een goed beeld van de oorlog geven. Het houdt een goed beeld van de Tweede Wereldoorlog Oorlog. En vanuit die uitsjewel, denken we uiteindelijk dat het wel goed is dat we dit verkopen. Ja. Dus het algemeen binnen dat historische verzamelaars, mijn, mijn gedegen historische besef. Het, het beeld dat dat naar neonaties kijkt is mij net, uh, net correct. Hij gaat ervan uit dat de kopers er goede bedoelingen mee hebben. Het weer dan vanavond op de meeste plekken droog. Morgen vooral veel zon, soms wat bewolking en wel wat warmer dan 23 tot 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 is well. 12 En dat was het begin van het tweede uur van deze Alternative FM editie 22 augustus. Uh, Gleaming Eyes van Three Point Landing, een band die uit Alkmaar komt en hier ook is geweest. En over Alkmaar gesproken. We hebben in de editie van afgelopen week, op 15 augustus, zelfs ook nog een Alkmaarse songwriter op bezoek gehad. Omdat we last minute toen nog iemand moesten regelen: en dat was Ranja Music. Ranja dus. En die komt hier uit de, dezelfde plaats als deze band. Eh, bovendien ze kennen elkaar ook. Eh, en Three Point Landing is een van de deelnemers geweest aan de Robo wordt. Sterker nog, ze hebben zelfs twee keer meegedaan. 2019, 2020. Dat was het vermalen derde jaar waarbij de finale nooit uh, is uh, gehouden. Wel de voorrondes, maar toen moest de finale uh, nog uh, plaatsvinden. Maar door dat C-virus is dat toen nooit doorgegaan. En toen kwamen ze twee jaar later, toen het allemaal weer allemaal mocht, euh, kwamen ze nog een keer. En toen kwamen ze zwaar nog een keer in de finale terecht. Uh, want ze hadden zich eigenlijk ook geplaatst in die finale van 2019-2020. Um, goed, zal ik er niet uh, heel veel verder mee uh, vermoeien. Uh, straks gaan wij praten met Jim Versteeg. Hij is de drummer van Eurydice, want die hebben ook weer een uh, nieuwe single uitgebracht. Uh, maar uh, de, de twee gasten die tegenwoordig juridici vormen... die hadden mij weer niet verteld dat ze daarvoor ook al een single hadden uitgebracht. En die ga je daarvoor horen voordat het gesprek dan ook gaat plaatsvinden. Nu had ik ook een spraakbericht bij deze nieuwe single uh, erbij moeten zetten. Maar ja, op een, een of andere manier is dat door mijn hoofd heen uh, geschoten. Dus doe ik het zonder spraakbericht. Sorry David, maar uh, hij komt er wel aan. En dat is nu... De nieuwe single van Scout. Want uh, achter Scout uh, schuilt David Schouten. En uh, hij heeft uh, toch al aardig wat uh, materiaal op zijn uh, naam staan. En dit is dus de single die morgen uit uh, gaat komen in deze editie van 22 augustus. En dan heb ik het over vrijdag 23 augustus. En die single die heet Nog één nacht... ben het zak. Ik werd één blik om mee te slaan ik denk van, wat is wat What, the fuck? What the fuck is dit? Zij doet op ze anders is. Ze doet nu uit de hoogte, maar ik weet dat ze vrij alles is. Gedachten schrijft, sorry man. Ik vertelde hun verhaal, de rode draad al langs de tweeën. Het is mijn alledaagse leven. Ah, fuck. achterlaten, status quo, niet hand te haven Probeer te zeggen, er zijn heel wat mazen in ontwikkelingen van die hoite avond Want die hoite avond is nog im vragen Van mijn high horse richting de bodem en lager Hij wordt steeds vager, steeds trager, steeds dieper Ben normaal geen mieper, maar wil naar de is. Deze shit pak meer kapot dan lief is Begrijp niet waarom het mij zo lief is, maar ik hou ervan Je kan veel van me zeggen, maar ben niet bang Het Davine Michel, van de duurt te lang Jij weet ook al lang ik heb die god feeling Ik heb die god feeling vanochte Ik heb die god feeling Die god feeling Ik heb die god feeling vanochte Ik heb die feeling come nacht. Ik heb die feeling van god Ik heb die feeling nacht. Ik heb die god feeling van ik heb die feeling van nacht Ik heb die feeling van nacht Ik heb die feeling van nacht Ik heb die god god feeling van nacht really, really, really. really. feeling de rappende raadsman en achter de rappende raadsman schuilt Marietus Prakke. beter bekend als MC Prax en een van de nummers die hij heeft uitgebracht is Gut Feeling. Hij heeft uh, nog niet zo lang geleden zelfs nieuw materiaal uitgebracht. En dat moet ik dus even nog achteraan. Uh, want dat is natuurlijk wel nog iets wat in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf uh, voorbij dient te komen. En dat is volgende week. Dan is het weer een hok vol. Want uh, dan hebben we sowieso uh, de eerste burger van dit uh, dorp. Die is denk ik nu wel druk bezig om de boel in de gaten te houden. Maar ik denk dat het uh, wel alles meevalt. En dan heb ik het over David Molenburg. Die, uh, die komt uh, dan zijn jaarlijkse bijdrage leveren in dit uh, programma. Dan, uh, dan hebben we dat ook weer. En uh, ja, hij is uh, burgemeester van Zandvoort. En aangezien dit uh, programma in Zandvoort wordt gemaakt... is hij uh, een van de, de mensen die jaarlijks terugkomt. En er is ook een muzikale gast. En dat is alweer bijna twee jaar geleden dat hij is uh, geweest. Maar het is wel de eerste keer dat uh, zij... want ik heb het over zei... Uh, in deze 3 voor 12 Noord-Handel-Vloedgolf zit. En dat is Lisette Aviva. Het nummer overigens wat je voor MC Prax hebt uh, gehoord... want anders krijg je daar ook weer een uh, correspondentie over. Van, ja joh, wat heb je daarvoor gedraaid? Nou, dat is uh, niemand minder dan Scout geweest. Uh, en die had weer een nieuwe single uitgebracht... Uh, Volgende week, beloof ik David, want hij ook, hij heet ook David. Zal ik uh, het spraakberichtje er even voorzetten. Dus dan, uh, dan weet je in ieder geval dat dat uh, wel goed uh, gaat komen. Overigens, uh, weer even terug naar het uh, verhaal van volgende week bij 3 voor 12 Noord-Holland. Het zijn dus niet alleen maar Noord-Hollandse releases. En dat heeft dus weer met die eerste burger uh, te maken. Want ja, die wil dan ook uh, zijn muzieklijstje kwijt. En dus wordt het een 3 voor 12 Noord-Holland Plus. In feite is het dus gewoon weer eigenlijk een alternatieve en Maar goed, uh, we gaan weer gewoon verder met uh, de muziek. Want anders ga ik je te veel uh, vermoeien. Hier is Camilla Blue en Roll The Dice. I commit myself Never be vengeance Never to be restless again Freakness of vengeance Rise out of the kitchen, giving up before believing that I must be curious. Rise No stains on purity No lies to remember me Just a little insect you hear from me I've never been good at believing in myself 'cause when I try I don't succeed I'm not a real musician I play just to get by I don't know what I'm doing but still it gets me high oh it gets me high To tell a story Cause I struggle to find the words I sing this song to get me through another day I work so hard I won't be the worst Cause I'll never be a real musician Believe me I have tried I won't stop playing cause it still It gets me high En het is Paap met b a, -A b En niet Paap uh, uit Zandvoort met p a a -B. Want als je het uh, telefoonboek in Zandvoort overslaat of tenminste nog uh, gaat uh, raadplegen op internet... dan kom je heel veel Papen tegen in Zandvoort. Maar uh, dat is dus uh, bij de, deze band niet het geval. Uh, Pablo van der Hulst is een beetje de naamgever van uh, de band Gets Me High. Want het is een beetje een funk-band. En ze hebben dat... Uh, de EP hun debuut ep afgelopen maand uh, gepresenteerd in Patronaat Haarlem. Daarvoor hoorde je Camilla Blue met Roll the Dice. We gaan uh, Eurydice eens eventjes wakker schudden. En dit is het uh, nummer Killing. Hé, hey, dat, uh, dat is even... Ho, ho, dit gaat even niet helemaal goed. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. We moeten eerst Killing Floor horen. En dan gaan wij de, de nieuwe single laten horen. Want uh, je hoorde het al een beetje stiekem. De doorway is de nieuwe single, maar we gaan tussendoor met drummer Jim Versteeg praten. De Borsi en een goede dosis prog Rock hier bij Alternative FM. En de band komt uit Den Ilp. En ik heb het over Eurydice... En uh, dat was nummer, dat was Killing Floor. Uh, bovendien zou ik bijna de, uh, de nieuwe single weg uh, hebben gegeven. Maar goed, dat zal wel ongetwijfeld te maken hebben... met de spanning die hier in dit dorp heerst... waar dit uh, programma wordt gemaakt in antwoord Met de Formule 1. En toevallig de drummer van, uh, van die hangt aan de telefoon. Dat is Jim. Goedenavond. Goedenavond. Uh, jij bent toch ook iemand die daar uh, geweest is... Hoor ik je ja, net uh, buiten de uitzending om zeggen, dus we kunnen het nog een keer over doen. Maar uh, je bent uh, wel in uh, bij een Grand Prix geweest, heb ik al uh, gehoord van je. Klopt, ja, ja ik ben uh, ook Formule 1 liefhebber. Dus, uh, ah. Ja, ja wat, wat, even over de sport. Maar wat, wat vind jij daar uh, zo bijzonder en uh, mooi aan, aan die uh, Formule 1? Nou ja, gewoon eigenlijk uh, snelle auto's. Dat is eigenlijk toch gewoon alles wat je nodig hebt. Ja, uh, Waar heb jij dan gezeten bij uh, de eerdere editie? Bij Robert ja, ja. en bij Jan, uh, want dat zijn uh, de directeuren van de Dutch Grand Prix. Maar goed, waar, uh, waar heb jij gezeten? Ja, ik zat op de Max Verstappen-tribune ah. uh, vorig jaar, ja. samen met mijn vader. Ja. En de drie jaar daarvoor ben ik uh, naar spa Grand Prix geweest. Aha, dus, uh, dus het is, uh, we hebben het toch wel met een beetje een uh, liefhebber te maken, begrijp ik hieruit. Want uh, je gaat niet zomaar naar België toe in ieder geval, toch? Nee, nee, dat was eigenlijk de afgelopen, nou niet afgelopen jaar, maar drie jaar daarvoor was het eigenlijk een soort van uh, hm. uitje met mijn vader samen. Ja. Dus uh, van, uh, ja, weekendje weg samen. Ja, uh, uh, nou weet ik dat er uh, ook nog een editie in uh, Spa is geweest dat het nogal erg uh, zeker van de hemel. Het leek wel een festivalterrein uh, die ook een beetje onder uh, geregend was. Dat er ja, modderpoelen waren. Tijd, toen, ja. <laughs> dat, dat, dat, dat was wel herkenbaar. Goed, even het bruggetje een beetje gemaakt naar het festival en verhaal dus naar de muziek. Uh, zou Juridici uh, passen op een uh, festival hier ergens in Noord-Holland? Ja, zeker. zeker ja. Ja. Ja. Ja, We hebben uh, vorig jaar op Mixstream gespeeld. Mm -hmm. Dat is een heel gewaard. Ja. Uh, ja, en verder uh, uh, Halpop zou goed bij ons passen. In ja, ja. Ja. En, uh, ja. verder zijn wij wel gewoon uh, redelijk. Wij zijn wel hard, maar, maar nog wel toegankelijk. Dat ben ik met je eens, want uh, dat, uh, dat hebben we net ook een beetje gehoord met Killing Floor. Uh, jullie zijn uh, redelijk uh, toegankelijk. Ja, want uh, jullie timmeren vrij stevig aan, uh, aan de weg in dat, dat, dat opzicht. Uh, uh, want ja, uh, er gaat bijna niks uh, aan voorbijen. Of als, ja, alleen Killing Floor heb ik uh, gemist, maar, uh, maar deze dus niet. Maar uh, jullie zijn weer actief als band zijnde. Ja, wij zijn hartstikke actief op dit moment. We zijn inderdaad hard aan de weg aan het timmeren. ja. Uh, uh, ja, we zijn gewoon heel veel uh, nieuwe muziek aan het schrijven. En dat uh, uh, zo snel mogelijk aan het uitbrengen. Ja, want. Dus, uh, want jullie ja. hebben al, al een EP op, uh, achter jullie naam staan, hè, toch? Klopt, ja. We hebben de eerste EP, The Gift, die staat uh, sinds december op Spotify. Ja. En uh, we zijn nu dus bezig uh, uh, met een tweede EP. Uh, waar uh, I'm The Doorway en Living with Strangers uh, mm -hmm. ook op komen te staan. En die mm -hmm. komt ergens uh, halverwege november uh, volledig uit. Ja. En uh, ja, elke vier tot vijf weken brengen we daarvan een single uit uh, de komende tijd. Dus mensen kunnen het een beetje gaan, uh, gaan sparen als het ware? Ja, eigenlijk wel ja. ja. ja. Um, even over het opnameproces, uh, gaat, het, uh, gaat het lekker zo? Uh... Ja, wij nemen het zelf op. Uh, uh, in Den Hilp uh, repeteren wij uh, eigenlijk in een uh, oude schapenstal. Dat, uh, Ik vind het zo en... mooi, weet je, dat uh, oude schapen is toch maar goed? Vertel. Ja, dat is omgebouwd tot een muziekstudio. Uh, we repeteren daar en uh, daar nemen we eigenlijk ook alles op. Ja. En uh, ja, het is gewoon heel erg do-it-yourself. En uh, verder mixed en uh, mastered jellen de nummers... Uh, ja ja Dus we zijn volledig independent. Ja. Um, even over, over de belangstelling. Staan jullie een beetje in de belangstelling? Kijken ze toch naar wat jullie met, met de twee nu aan het doen zijn? Dat is wel te hopen, ja. <laughs> ja. Ja, want, uh, het, uh, uh, want jullie doen eigenlijk niks voor niks uh, in, uh, in dat opzicht. Maar optredens hebben jullie ook al gehad, hè uh, nadat ja, ja. jullie uh, de singles en de EP hadden uitgebracht. Hè. Nou ja, mixstream noemde je, maar ik geloof ook nog ergens in Allem, maar uh, nog uh, bij Podium Victoria ook nog uh, gespeeld. Ja, ja, we hadden toen een EP-release gehouden, die was goed als uitverkocht Ja. Uh, afgelopen december. En uh, ja, verder spelen we eigenlijk uh, uh, nou ja, nu afgelopen paar maanden iets minder. Ja. Maar uh, daarvoor hebben we uh, in een jaar tijd uh, 70 shows gespeeld. Dus we zijn daar uh, ook hard bezig geweest toen. Uh, en nu beginnen de optredens weer allemaal binnen te stromen. Dus de komende tijd gaan we weer lekker veel spelen. Ja, um, even over uh, nog over de inhoudelijke kant van de, van de muziek. Hè? Want, uh, want je zegt uh, toegankelijk, hè? Uh, dat zei je net. Maar uh, waar, waar haalden jullie het uh, meer of uh, wat, wat, wat jullie bezighoudt vandaan uh, als jullie teksten in uh, de muziek verwerken? Ja, Jelle die schrijft vooral de teksten en dat is vooral mythologisch geïnspireerd. Ja. Dus vanuit verhalen vooral. Uh, uh, of dingen die, die hij uh, bijvoorbeeld heeft meegemaakt. Ja. Uh, ja en verder inhoudelijk de muziek uh, uh, schrijven Jelle en ik nu eigenlijk alles met z'n tweeën. Ja. Dus, uh, ja, Jelle neemt ook de bas op. Uh, ja, dus we zijn eigenlijk gewoon vooral met z'n tweeën... heel hard aan de weg gaan timmeren nu. Ja, ja oké. Okay. Dus uh, de, de, de, dat is een beetje... Uh, juridisch in uh, de notendop. Uh, en die progrok... Mm -hmm. Ja, waar, want dat komt ook niet uit de lucht vallen... maar waar is uh, die belangstelling... Uh, voor on, uh, door ontstaan? Uh, hebben jullie dan iets uh, van een voorbeeld... of een referentiepunt... Ja, Jelle en ik luisteren allemaal heel veel naar Tool. Dus daar komt de prog vooral een beetje vandaan. En Radiohead is ook een inspiratie voor ons. Mm. Dus eigenlijk uit die hoek komt de prog voor ons zetten. Ja. Uh, ja. Verder zijn bands als Finger en Queens of the Stone Age... een uh, groot inspiratiepunt voor ons. Ja. Um, nou ja, goed. Jullie hebben afgelopen jaar hebben jullie dus al het een en ander gedaan. Hè? Dus eigenlijk uh, afgelopen jaar, geloof ik. Hè? Met die optreden in... de wat was het in uh, de Victorie? Was dat dit jaar? Dat weet ik ook niet meer precies. Nee, dat was uh, afgelopen december. Dus dat, was, was, dat was dus vorig jaar, ja. ja. Uh, want, uh, ja uh, want, want wanneer is uh, voor, voor jullie dit jaar nou geslaagd? Uh, een leuke vraag, hè? Een lekkere ja, hersenkraak. Ja, het jaar is voor ons eigenlijk geslaagd... Uh, als wij uh, de tweede EP erop hebben staan... en daarmee daarna een soort van toertje uh, kunnen doen. Ja, dus bij deze... Als er mensen zijn uh, die zeggen van, uh, nou, dat, we, dat zijn uh, echte progrokkers uit, uh, uit het uh, vlakke Noord-Hollandse land die we kunnen gebruiken. Uh, ik zou zeggen, ga naar juridische <coughs> juridisch toe. Zeker. Ja, dat ben je uh, zeker aan het juist adres, ja. Ja, ik uh, moet even de in indrukken. Uh, want er uh, gaat iets uh, verkeerd bij, uh, bij mij. Maar goed, maakt niet uit. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Wij zijn te vinden op Instagram, uh, op Facebook, Spotify, eigenlijk alle streamingsplatformen verder. Ja. Uh, ja, en wij zijn uh, via DM in Spotify of via de mail te bereiken. Ja, uh, de nieuwe single, want op het moment dat, dat wij dit uh, maken is het 22 augustus en morgen komt die nieuwe single uit 23 augustus. Moeten we nog iets weten over deze single? Uh, nee, niet in het specifiek. Nee, het is, gewoon, uh, het is meer te weten over de EP. Is dat wij het een soort van onze harde EP noemen? Mm -hmm. dus, uh, de nummers die we uitbrengen zijn aan de stevige kant. Uh, ten opzichte van de andere EP, wat uh, iets milder was. Oké, okay. dan gaan we hem nu laten horen. Hier is I'm the doorway van you Read the Sea. wij zeggen een zeer positieve zong van deze Wendy Moore met uh, Hoekt En bovendien de plaats waar wij dit programma maken heet Zandvoort. En zij komt uit Zandvoort. En niet zo lang geleden heeft ze dus een optreden gedaan bij Pride at the Beach. En dat was samen, uh, nou niet helemaal samen, uh, maar daarvoor speelde Inge Bo. En uh, Wendy Moore en Inge Lambeau hebben uh, iets dat uh, een beetje raakvlakken heeft... Uh, want uh, tijdens de album release show van, uh, van Inge Bo, want het is al een tijdje terug in Zeepunt uh, in Hoofddorp... was Wendy Moore de support. Dus dat uh, zat uh, aardig in elkaar. Uh, Daarvoor hoorde je Eurydice uit Den Hilp met I'm the doorway. Uh, ik had het net over Zandvoort, want uh, deze volgende komt ook uit Zandvoort. Want er is ook een uh, ingezeten uit dit dorp. is Ruud Howling en Feeling Alright. En op 4 september geeft hij een concert in de Dorpskerk in Zandvoort.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 And all the laughing and the crying And every had het erover bij zijn release show vorig jaar in september bij Theater De Liefde van ja Feeling Alright is best wel een heel toegankelijk radionummer maar er is eigenlijk zo bar weinig met dat nummer gedaan op de radio. Nou daar zijn wij dan weer voor. Wij doen daar wel veel aan want Feeling Alright is echt een feel good nummer om het eventjes plat Hollands te zeggen... maar daar heeft het ook echt wel wat van weg. Bovendien, dit is even plaatje praatje... en dat heeft ook te maken met iets wat eraan zit te komen... want Ruud gaat een optreden doen in Zandvoort... daar waar dit programma wordt gemaakt. En dat gebeurt op woensdag 4 september. De aanleiding is ook wel een beetje... omdat hij vorig jaar ook een optreden heeft gedaan... met Michiel van Dijk. En dat was meer een blazer die hij toen bij zich had, geloof ik... En dat uh, was in het kader van de afsluiting van het Paulus Loodjaar. Wat uh, door een ex-collega van deze omroep uh, gedaan is. Want ja, het programma wordt uh, gemaakt bij ZRM Zandvoort. Uh, Walter Zands, die heeft daar de uh, enige bemoeienis uh, gehad. Uh, bovendien uh, is dus dat goed bevallen. En dat is uh, de reden waarom op 4 september... dus gewoon een akoestisch optreden gaat plaatsvinden... in de Dorpskerk in Zandvoort. Op woensdag 4 september. Uh, daarvoor hoorde je trouwens Wendy Moore met Hoek. Komt ook uit Zandvoort. Dit is As We Speak bezig in Sinatol. Straks in het volgende uur het, uh, het volgende bandje wat uh, daar speelt. En deze Fliene hey, speelt daar. to what I have This empty space Spiegel is bij ons in de uitzending geweest in de aflevering van 23 mei samen met Job van de Doelen heet hij geloof ik uit mijn hoofd en een van de nummers die ze gespeeld heeft was volgens mij ook deze single No Moon maar toen was die nog niet uitgebracht nu inmiddels wel en op het moment dat wij dit, uh, dit doen, uh, speelt uh, zij in Cynatol. Uh, uh, maar, uh, zoals gezegd, het is een beetje een uh, vreemd weekend. Want we, normaal gesproken hebben, ja, ja, we zijn hier uh, normaal gesproken met vier, vijf mensen uh, in uh, de studio. Er staan er ook mensen te spelen. Maar, Marcus, uh, ja, het is het weekend van, uh, van de, uh, de Duitse Grand Prix. Van de Formule 1, hè? Ja, uh, hier in Zandvoort, waar dat programma in elkaar getimmerd wordt. Uh, maar uh, ja, dat, dat kunnen we die mensen natuurlijk niet aandoen. Dat ze, met, uh, dat ze hun auto ergens in Heemstede of uh, ergens in Overveen moeten laten staan. En dat ze de rest moeten gaan lopen. Dat, uh, dat ik mag... wou zeggen, en ik hoorde van de mensen die hier normaal gesproken zijn: nou, Het is vrij druk, op, op dru vrij druk bij het uh, omkeerpunt. Omkeerpunt, ja. Nou, het was vanmorgen al. Was het al bal. Ik weet niet uh, wat, het, uh, wat het was. Bal. Bal met, bal met, uh, met deuren. Uh, met openslaande deuren. Want... Er kwam geen kip meer, de, de Dorijn. Op... Nee, er werden genoeg mensen gevraagd om toch hun autootje om te keren... en terug te gaan naar waar ze vandaan kwamen. Of in ieder ja. geval hun auto buiten Zandvoort te parkeren. Ik ja. moet wel zeggen, ik heb nog nooit zo rustig verkeer gehad... onderweg naar de studio. Oh, toch? Ja? Er, er rijdt geen hond op de weg. Niet? Nee, ja, is, ja, er is, komt niemand zandwoord meer in. Ja. Nog iets, uh, want uh, er schijnen ook nog wat nevelactiviteiten aan de gang uh, te zijn. Uh, wat, uh, want inmiddels uh, heb ik even wat uh, bezoekers gezien... op uh, wat diverse livestreams die lopen in Zandvoort. Uh, wil je dat volgen, uh, dan zou ik even verwijzen naar www. En dan? Ja, dat wordt gewoon youtube.com. Ja? En dan naar het YouTube-kanaal van... Altfm Productions. Ja, wat... Dat is de ploeg die normaal gesproken hier op de donderdagavond de videoopnames staat te maken. Ja. En we hebben nou als een hobbyproject een aantal camera's door het dorp heen weggehangen. En ja. daar kan je eigenlijk de drukte van de mensen zien die van het station over de boulevard tot aan het entree van het circuit lopen. Ja, dat is één. Uh, uh, maar wil je het ergens uh, vinden? Want uh, uh, het is op het YouTube-kanaal van Altfm Productions. Dus niet bij de eigen Altfm. Nee, wij zijn en, van de muziek. Wij zijn van de muziek, maar er gebeurt nog iets uh, erbij. Wil je het ook nog ergens op een andere uh, plekje kunnen vinden? Het uh, schijnt ergens uh, te kunnen op de ZFM Zandvoort app. Ja, en op de Zandvoortse krant ook. Ja, ja. daar staat hij ook op. Want het, uh, het, uh, het is een, uh, een behoorlijke samenwerkingsverband, heb ik me laten vertellen, toch? Ja, er zijn toch een hoop mensen geïnteresseerd in uh, wat er zo in het dorp gebeurt. Ja, uh, en, en het is niet alleen dat, want uh, als we dan toch het even hebben, want uh, vooral die uh, camera die op het station uh, gericht uh, staat, dat wordt wel het meest interessante. Want uh, dan kunnen we kijken of uh, de NS woord houdt elke vijf minuten in de trein. Ga jij tellen? Ik sta met zo'n teller hier, je, weet je wel. Uh... Ja. en dat is één. Ja. En dat is twee. Even Voor kijken. bonuspunt als je ook alle uh, reizigers telt. Ja, ja, nou, ik weet niet. Uh, ho hoofdelijke tel Ik denk een, dat, dat, dat je wordt... daarna geen duintje meer over hebt. Nou, volgens mij ook niet. Maar goed, uh, dit, dit, dit is eventjes uh, wat, uh, wat er dus uh, in dit weekend een beetje aan de gang is. Het heeft uh, met twintig dure dinky toys uh, te maken. Dus dat uh, is het. Um, we gaan een beetje aan het uh, eind uh, komen van uh, dit Tweede uur, want uh, ja, het zit uh, alweer op. Reden waarom ik dat even deed met die microfoon. Dat was ook even om uh, te kijken of uh, alles al een beetje goed uh, werkt en functioneerde. Um, want uh, we gaan straks in het, uh, in het laatste uur nog, uh, nog uh, uitgebreid nog wat, uh, wat uh, dance muziek laten horen. Tijdenslotte zitten we een klein beetje internationaal. Maar om een voorschot uh, te geven. Dit was een tijdje terug ook een van de deelnemers aan de Rob Agda wordt. Was eigenlijk een knoppendraaier om het eventjes netjes te zeggen. En de man heet Kirijn verhoog. Maar onder Precursor heeft hij zijn werk uitgebracht. En het is het nummer Desire.